Het weer eerst zonnig, later meer bewolking en vanmiddag wat regen. Middagtemperatuur is een graad of 10. Dit was het NOS Journal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan geen files op dit moment. Er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles vandaag op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort. En op de A28 tussen Utrecht en Zolle. Tot zover de verkeers. In circa Zandvoort ben jij de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 Se me mata, ai se eu te pego, ai ai se eu te pego, delícia, delícia, assim você Você me mata, je vergeten? Hoe kan je vergeten? Hoe kan je vergeten? Hoe kan ik je Ik heb het Starting under the streetlights right. The scene is being set a night for a I can't I www.zfmzandvoort.nl